Drie uur, Gert Kluk met het NOS-journaal. Kledingbedrijf Timberland betreurt het dat fabrikanten in Bangladesh... de naam van het bedrijf misbruiken en artikelen van Timberland namaken. Timberland reageert ermee op het bericht dat afspraken... om het werk van textielarbeiders in Bangladesh veiliger te maken... weinig effect hebben. Timberland heeft de beelden gezien die de NOS in Bangladesh heeft gemaakt. Het bedrijf zegt dat Timberland-broeken in de reportage... waarschijnlijk nepproducten zijn. Ook Tommy Hilfiger, dat in de reportage wordt genoemd, beraadt zich nog op een reactie en laat ook uitzoeken of het om authentieke of nep producten gaat. Het Syrië-overleg in Genève heeft tot nu toe niets opgeleverd. Het Syrische bewind ziet niets in een overgangsmodel waarin voor president Assad geen plaats is. De partijen hebben vanochtend in Genève een half uur bij elkaar gezeten zonder met elkaar te praten. Via VN-bemiddelaar Brahimi, die ook in dezelfde ruimte was, zijn boodschappen uitgewisseld.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 De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat er veel meer parkeercontroles zijn uitgevoerd. Ook zijn de tarieven voor parkeervergunningen gestegen. De Chinese Lee heeft de Australian Open gewonnen. Ze won met 7-6, 6-0 van de Slovakse Sibylkova. Lee stond voor de derde keer in de finale van het belangrijkste Australische tennistoernooi. In 2011 en vorig jaar verloor ze. Het is voor de Chinezen de tweede Grand Slam titel. In 2011 won ze de titel op Roland Karos. Het weer wisselt bewolkt met soms regen of lichte sneeuwval...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 Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Christel van Eyck. Goedemiddag, het is net na drieën. Vier minuten over drie om heel precies te zijn. Fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Genoeg om te beluisteren deze middag. 1,4 miljoen mensen keken gisteren naar de finale van De Slimste Mens. We blikken terug met de maker en de winnaar. En niet te vergeten het jurywit. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs legt uit... waarom hij vandaag te vinden is op een Lego-beurs. En we spreken Nederlandse ondernemer Frans Lavoy uit de Oekraïne. Hij vertelt hoe hij dagelijks te maken heeft met de onrusten daar op dit moment. Maar nu eerst de drie van WNL. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën houdt nauw contact met pomphouders in de grensstreek over de accijnsverhogingen. Volgens Hans Biesheuvel van ONL voor Ondernemers is dat veel te mild. Hij verwacht dat de effecten van de accijnsverhoging niet te overzien zijn. Ik denk dat alle belangenbehartigers in het bedrijfsleven daar uh, ernstig tegen gewaarschuwd hebben. Ook veel politieke partijen. Uh, die accijnsverhoging is toch doorgezet. Maar ik vrees dat het toch een, uh, ja, een bloedbad wordt onder pomphouders. Want de verwachting is in de grensstreek dat er van 800 naar 900 failliet zullen gaan. De registratielast in de zorg is de afgelopen jaren doorgeschoten. Onderzoek van de NOS in samenwerking met verpleegkundigen en verzorgenden Nederland... wijst uit dat de patiëntenzorg flink te lijden heeft onder de administratie. Directeur Wilna Wind van Patiëntenfederatie NPCF maakt zich zorgen. De uitkomsten verbazen me niet echt. Het is een bekend probleem. En ik zou zo graag willen dat er nou eens wat aan gedaan wordt. Want registreren is nodig, maar eindeloos re registreren en dubbel registreren... Dat is zinloos, zonde van de tijd en daar wordt geen patiënt beter van. Ja, het is op de kop af drie jaar geleden dat de Arabische lente in Egypte begon. Nog steeds is het erg onrustig in het land. Joël Voor de Wind van de ChristenUnie is in de Egyptische hoofdstad Cairo. We spraken hem vlak voor de uitzending over de uh, situatie daar op dit moment. Nou, het is een mix tussen uh, de en, uh, en tegelijkertijd veel tanks en militairen in de straat. Uh, dus ook een gespannen sfeer. Wij waren net op een locatie waar alweer... ...gearresteerd die een tegendemonstratie hadden georganiseerd. Mm -hmm. En wij worden nu gesommeerd om uh, ons terug te trekken naar het hotel... ...omdat het uh, bepaaldelijk wordt. Maar we zijn net bij het tarierplein geweest. En dat stroomt nu helemaal vol met uh, allemaal pro Assisi pro, uh, uh, de generaal Assisi aanhangers yeah. uh, Tegelijkertijd zagen we daar net ook ambulances naar het plein toe rijden. Dus het is en een uitgelaten sfeer, maar ook een wat gespannen sfeer. Eigenlijk dus heel explosief, die combinatie. Uh, ja, ik ben hier twee jaar geleden ook geweest... Uh, tijdens de parlementsverkiezingen. Toen had je een soort sfeer. Mm -hmm. uh, uitgelaten, en vierde uh, de verkiezingen. Uh, maar tegelijkertijd, een dag later... Uh, vielen de stress doden op het tarieplein, Dus het kan zomaar weer omslaan. Dus en erg de... plaatselijk. Um, en dat is nu ook het geval. En denkt u dat het met de datum van vandaag te maken heeft... dat het juist nu zo uit de hand loopt? Ja, deze datum... Gisteren zijn natuurlijk een aantal aanslagen geweest hier in Cairo. Vier aanslagen. Vanmorgen is er uh, ook weer een bom afgegaan hier in Cairo. Dus de tegenkrachten, uh, met name de Moslimbroeders, uh, roeren zich. Hoewel ze de aanslagen niet opeisen. Mm -hmm. uh, maar er zijn wel tegen demonstraties van de Moslimbroeders... Maar wat ik hier zie is overgrote meerderheid. Eh, ook het Tahrirplein staat vol met aanhangers van uh, de generaal El uh, Overal Irak of uh, Egyptische vlaggen. Ja. Je hoort het uh, getoeter op de straten. En uh, Men trekt allemaal naar het centrum nu. Uh, blijkbaar na het werk. Uh, trekt men nu naar het centrum om uh, voor de regering te... Demonstreren. Oké, okay. en meneer Voor de Wind, wat is de reden dat u daar nu bent? Het is daar heel gevaarlijk nu. Ja, de reden van ons bezoek. Ik ben hier samen met collega van het Europarlement Peter van Dalen. En wij wilden deze dagen onderzoeken hoe nu die grondwet, de nieuwe grondwet, is ontvangen hier in Egypte. En of Nederland en Egypte, of de Europese Unie, weer. Met het gezicht naar Egypte zou moeten gaan staan hmm. om de democratiseringsprocessen die aan de gang zijn, om die weer te versterken. Oké, okay. ik wens u veel succes en ik wens u ook veiligheid toe. Sterkte daar. Dank u wel. Schiphol raakt overvol, maar uitbreiding van het vliegveld zit er voorlopig niet in. Daarom wil Schiphol vakantievluchten laten uitwijken naar vliegveld Lelystad. Gisteren werd duidelijk dat de meerderheid in de Tweede Kamer zich grote zorgen maakt. Gevreesd wordt dat het straks niet meer is dan een vernieuwd spookvliegveld. Aan de telefoon topman Michiel Meijer van Vliegtuigmaatschappij Corrennon. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, fijn dat u even tijd vrij wilde maken. Um, Politiek Nederland die begint zich steeds meer zorgen te maken, zo bleek. Uh, Sander de Rauwe van het CDA vreest een Fata Morgana. De PVV een tweede Betuwe-lijn debakel. En ook de VVD voelt dat de tijd dringt. Deelt u die zorgen? Ja, ik deel die zorgen zeker. zeker. Waarom zien jullie momenteel geen hel in, uh, in het vliegveld Lelystad? Nou, wij, wij hebben niks uh, vanuit principe tegen Lelystad. Alleen als wij uh, onze positie op Schiphol zouden moeten opgeven... Ten vele van, van, van netwerkvervoer. Uh, Dan verwachten wij toch op zijn minst dat Lelystad uh, wordt uitgerust. Zodanig dat wij daar ook met ons eigen businessmodel goed zouden kunnen vliegen. Okay, dus... Alles wijst erop dat dat niet het geval is. Dat is nu dus niet zo. De vooruitzicht nee. althans. Precies. En heeft u het idee dat de concurrerende prijsvechters uh, wel zitten te wachten op vliegveld Lelystad? Nou, dat is, uh, dat is lastig te zeggen. Uh, in ieder geval uh, de, de, de vakantievervoerders. Die, die gebruiken hun vliegtuigen zodanig dat je, dat je ook in de nacht moet kunnen vliegen. Uh -huh. uh, het is ook zo dat er op een gegeven moment uh, een bepaalde baanlink nodig is, een bepaalde apparatuur nodig. Ja, en uit gesprekken in ieder geval met de directie van Lelystad en met de directie van Schiphol blijkt... dat men de ontwikkeling niet zodanig wil doorzetten dat, hier, uh, dat er sprake is van een volwaardige vervanging. Ik sluit niet uit dat er misschien sommige partijen wel eens een keer zullen vliegen van Lelystad, maar voor ons lijkt het met de kennis die wij nu hebben uh, niet mogelijk. Oké, okay. dan nou moet in 2016 het vliegveld af zijn. Hè? Wat moet er dan allemaal nog uh, gebeuren voordat het vliegveld... bijvoorbeeld voor u als partij wel aanvaardbaar is? Nou ja, uh, om, om te beginnen uh, moeten wij uh, zowel in de dag als in de nacht kunnen vliegen. Dat uh, mm. uh, wordt uh, categorisch ontkend dat dat uh, tot de mogelijkheden behoort. Als dat wel zou zijn, dan moet een langere baan uh, neergelegd worden. Er moet een passagiersterminal komen. De opsluiting van Lelystad voor passagiersstromen die in de, in de zomer met name op gang komen, moet goed zijn. Dus openbaar vervoer, wegen, et cetera... Ja, dat is een heel pakket. Um, Delen van het pakket worden toegezegd... maar heel belangrijke randvoorwaarden worden niet ingevuld, zo blijkt nu. Ja, zo blijkt nu of, of lijkt dat nu? Zijn die mogelijkheden gewoon per definitie nu uitgesloten? Um, nou, ik, ik weet het niet. Ik ben sinds een jaar ben ik aan het praten met, uh, met de directie van de Lelystad en Schiphol... Um, en men verzekert mij dat met name de machtopening niet aan de orde zal zijn. Okay. Dat betekent dat onze productiviteit gewoon ver onder de maat zal zijn... en wij niet in staat zijn om daar af te briefen. Ja, Hoe reageert staatssecretaris Mansveld op de zorg van de Kamer... en, en van de vliegtuigmaatschappijen? Ja, tot mijn, tot mijn grote verrassing. Um, uh, Zegt ze in eerste instantie er niet heel veel van te weten... en vindt ze het een zaak van, uh, van de luchthaven zelf... dat er een attractieve luchthaven gebouwd wordt. Ik begrijp dat niet helemaal... Uh, het is tenslotte de staatssecretaris zelf die aan de basis heeft gestaan van het begrip selectiviteit op Schiphol. Uh, zij staat uh, aan de basis van, uh, van alles wat er gebeurt op een andere tafel, waarin besluiten worden genomen over een, een maximale grens voor het gebruik van Schiphol, het overlopen van, uh, van productie naar Lelystad. Mm. Ja, en als je daar zo bij betrokken bent, dan verwacht ik ook dat de staatssecretaris in principe het voortouw neemt om goede randvoorwaarden te realiseren. En wat gaat u nu doen om Den Haag er bewust van te maken dat jullie het niet eens zijn met de huidige gang van zaken? Nou, ik heb, uh, ik heb recent nog een brief van de staatssecretaris geschreven... om mijn uh, zorgen bekend uh, te maken. Uh, ik heb nog niet het idee dat dat heel erg is opgepakt. Ik praat met verschillende politieke partijen. Uh, en die zorg begint door te klinken. Ik heb uh, tot mijn genoegen gehoord dat uh, de heer de Rauwe... een deel van die zorg heeft overgenomen en ook verwoord... laatst in het debat in de Tweede Kamer. Ik ben uitermate benieuwd waar uh, de staatssecretaris mee terugkomt. Ja, en uh, wat heeft de reiziger aan Lelystad? Nou, als Lelystad helemaal volledig ontwikkeld wordt... dan zou het een prima oplossing kunnen zijn... Om, uh, om naartoe te gaan uh, en vervolgens uh, naar een vakantiebestemming te vliegen. Dat is, daar is daar zit niks mis mee. Maar nogmaals, als dat uh, alleen maar in de daguren kan, ja, dan, dan kunnen wij ons, uh, ons bedrijf daar niet, uh, niet naartoe verhuizen. Okay. Voor de rest uh, is natuurlijk Schiphol heeft een, een grote attractieve waarde. Met zijn winkels, zijn shoppingcentra, alles. Hoe je het ook bent of verkeerd, Schiphol raakt overvol, de tijd dringt, er moet een oplossing komen. Wat zou u nou als beste optie zien? Nou, mag ik een klein beetje nuanceren. Schiphol raakt lang niet zo snel vol als dat we in 2008 dacht. Want in 2008 was, uh, is dit al begonnen. De ontwikkeling van Lelystad als overloopluchthaven. Komt dat door de crisis? Gelukkig... Zegt u? Komt dat door de crisis? Nou, niet alleen door de crisis. Er komen grotere vliegtuigen, er komen stillere vliegtuigen. Dus zeg maar, ineens zitten er meer passagiers. Ja. Dus wat wij zien, gelukkig, is dat Schiphol lang niet zo snel vol raakt. Dat is, uh, dat is punt één. Um, uh, en ja, als, um, ik, ik, ben er, ik ben er voor om Lelystad te ontwikkelen als dat volgens zeg maar, de, de volwaardigheid gebeurt zoals het ijzerpakket van ons eruit ziet, zo niet. Ja, dan moet je ook niet op een gegeven moment selectiviteit op Schiphol gaan uh, najagen... en dan partijen bevoordelen en andere partijen benadelen, Waaronder ja. de onze. Oké. Okay. Michiel Meijer, topman van de Vliegtuigmaatschappij Corendon. Hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. Oké. Okay. Straks vragen we staatssecretaris Sander Dekker... hoe je met robots natuurrampen kan voorkomen. Maar nu eerst in WNL op zaterdag op Radio 1 Muziek van Chris Cab, Liar Liar. She's burning. I'm was dat met Liar Liar bij WNL op zaterdag op Radio 1. Ja, hoe ga je de strijd aan met natuurrampen? Kan je natuurrampen überhaupt wel bestrijden? 500 uh, kinderen die gaan vandaag in de jaarbeurs in Utrecht een poging wagen. Met zelfgebouwde robots laat ze staatssecretaris Sander Dekker zien... hoe ze tornado's en vloedgolven denken te bedwingen. Uh, goedemiddag, meneer Dekker. Goedemiddag. Ja, natuurrampen bestrijden met robots. Is dat nou de toekomst? Ja, dat is mooi hè. Ja. Al die kids die hier uh, vandaag bezig zijn met techniek en daar ongelooflijk goed in zijn en uh, ook met hele slimme uitvindingen en ideeën komen. Um, en natuurlijk heel erg in afwachting zijn van welk team wint er dan uiteindelijk en mag straks naar de finale in Amerika. Oh, er zit ook een wedstrijdelement in. Jazeker. Ja. Heel erg leuk. En om wat voor een rampen gaat het nou waar die kids vandaag mee bezig zijn? Ja, ik was zojuist bij een team wat uh, heeft nagedacht... over wat zou je nou kunnen doen om uh, veiligheidsmaatregelen te nemen... bijvoorbeeld uh, tegen tsunamis. Mm -hmm. grote vloedgolven, we hebben dat eerder gezien in Japan... en ook in Indonesië, een uh, vreselijk uh, effect dat dat kan hebben. Ja. En die kids hebben dus uh, onderzoek gedaan... En, en vervolgens gedacht, van ja, kan je iets met dijken doen of met uitschuifbare... Uitschuifbare, uitschrijfbare... sorry, na... dat verstond ik niet, je viel heel even weg. Nou, bijvoorbeeld met, het, met dijken of met uitschuifbare dingen onder water. Mm -hmm. uh, dat als zo'n tsunami eraan komt, ja, dat je die golf kunt breken of kunt tegenhouden. En vervolgens bouwen ze dat hierna in Lego. En dat ziet er uh, bijzonder spectaculair uit. Oké, okay, zit er ook echt iets tussen waarvan je denkt... Uh, misschien was dat wel die dijken of dat uitschuifbare ding in zee... maar waarvan je denkt, oh, dat is bruikbaar. Daar kunnen we misschien echt wel mee doen. Nou, het leuke aan kinderen is dat ze eigenlijk uh, heel vrij denken. Mm -hmm. Dus er zitten ook weer echt hele nieuwe originele ideeën tussen. Dit is natuurlijk allemaal in het klein. Het is uh, allemaal natuurlijk nog meer met, le met Lego. Maar dit zijn natuurlijk wel de... De, de, de, de technici van de toekomst. Ja. Dus er lopen vandaag ook uh, mensen van de universiteit hier rond. Van de drie technische universiteiten. <laughs> Uit Eindhoven, uh, Enschede en Delft. Ja, en die, die kijken hier natuurlijk naar hun toekomstige, hun toekomstige studenten. En wie weet wel uh, professoren ja. uh, van, ja, en... van leerlingen die hier verder gaan. Nou, dit is natuurlijk de manier om kinderen spelenderwijs met technieken kennis te laten maken. Want hoe gaat het momenteel met het technisch onderwijs in Nederland? we zijn er al een tijdje mee bezig. We hebben uh, vorig jaar een techniekpak gesloten... samen met het onderwijs, met universiteiten, met het bedrijfsleven... om juist meer kinderen enthousiast te krijgen voor techniek. Uh -huh. Omdat de banen daarvoor het oprapen liggen. Sterker nog, we hebben eigenlijk tekorten aan, uh, aan technisch opgeleide mensen. Ja, want de uitstroom is groter dan wat er instroomt op dit moment, hè? Precies. Um, en uh, we doen dus heel veel om kinderen enthousiast te maken voor techniek. Nou, de kinderen die vandaag bezig zijn, zijn zo in de leeftijdscategorie tussen de 9 en de 15. Ja. Dat is een hele belangrijke leeftijd, want dan moeten ze namelijk een keuze maken in het voortgezet onderwijs voor een profiel. En wij zien dat het afgelopen jaar het aantal kinderen wat uh, heeft gekozen voor een techniekprofiel... En na hun studie ook voor een technische opleiding heeft gekozen, uh, aan het groeien is. Dus dat is heel erg positief. Dat is goed nieuws. Nou, vandaag dus de toekomst van techniek waar u mee bezig bent. Dinsdag praat u in Berlijn over de toekomst van de wetenschap. En dan specifiek over het publiceren van wetenschappelijke items. Uh, u wilt dat die artikelen voor iedereen toegankelijk zijn. Waarom? Nou, uh, kijk, we leven in een open samenleving... en als we wat willen doen aan innovatie... dan is het uh, eigenlijk heel erg goed... als datgene wat onderzoekers hebben uitgevonden... ook zo goed en zo open mogelijk beschikbaar is voor iedereen. Dat je dat niet alleen maar uh, toegankelijk is als je geld betaalt... of als je op de universiteit woont, uh, werkt. Maar dat ook bijvoorbeeld uh, bedrijven en het MKB... daar openlijk toegang toe hebben. Nou, we zien nu dat dat nog heel erg gesloten is. Ik heb in Nederland eerder een pleidooi gehouden voor wat dan is gaan heten open access. Uh, maar dan moet er echt wel wat veranderen. En dat kun je alleen maar doen met verschillende landen tegelijk. Dus ik spreek uh, dinsdag uh, in Berlijn... daar verschillende uitgeverijen, universiteiten en wetenschappers... Maar ik kan me uh, voorstellen dat die, uh, dat die uitgeverijen... die wetenschappelijke uitgeverijen daar niet blij mee zijn... want dat is financieel gezien een stop voor hen. Ja, toch denk ik ook dat we niet zonder hen kunnen. Uh, maar dat we moeten nadenken over andere manieren van doen. Uh, een van de voorbeelden die ik zelf al eens aanhaal is: bijvoorbeeld in de muziekindustrie. Vroeger had je platenlabels en dan kocht je een CD of een plaat. Mm -hmm. Tegenwoordig is het steeds meer omgekeerd: hè? je neemt een abonnement op Spotify en dan heb je direct toegang tot heel veel, uh, een hele grote collectie. Ja. Dat zijn eigenlijk omwentelingen die ook in de wetenschap nodig zijn. Oké, okay, dus je zou een soort van account op, op een wetenschappelijke uitgever kunnen nemen, bij wijze van spreken. Dat zou een oplossing kunnen zijn en op die manier uh, toegang hebben tot. Nou, wat je bijvoorbeeld kan doen, is dat in plaats van dat gebruikers uh, hele dure abonnementen moeten, abonnementsgelden moeten betalen. Om, om toegang te krijgen tot wetenschappelijke artikelen, kan je het ook omdraaien. Ah. Waarom betaalt de betaalde wetenschap, bij wijze van spreken, niet een klein beetje voor het publiceren? waarna het vervolgens voor iedereen gratis toegankelijk is. En nu zijn uh, universiteitsbibliotheken... jaarlijks tientallen miljoenen kwijt... voor die hele dure abonnementen. Ja. Nou, als je dat op een andere manier inricht in gesprek met die, uh, met die Nou, dan kan je het ook zo doen... dat je misschien aan de voorkant wat betaalt... waarna het vervolgens voor iedereen goed toegankelijk Oké. Okay, nou, We wachten dinsdag af. Dan nog even kort. Uh, maandag is de eerste zittingsdag over de gestolen examens... op de Ibn-Galdoen-school in Rotterdam. Hè? Uh, ja. Vandaag schrijft het Algemeen Dagblad dat de leerlingen... die de examen, uh, examens gestolen hebben, in een prestigeklas zaten. Schrikt u daarvan, als u dat zo hoort? Sorry, ik stond u niet. In een lab zaten? In een prestigeklas. Dus goede leerlingen die dan toch een examen stelen. Schrikt u daarvan? Ja. Nou, dit waren kinderen in het CWO. En we hebben natuurlijk geconstateerd dat er heel veel mis is op die school. En dat is precies de reden waarom we hem gesloten hebben. Ja, maar ze konden dus gewoon hun gang gaan. Dat, dat moet voor u schrikbarend zijn geweest om dat te horen toen. Ja, nou ja het onderzoek uh, liet ook een beeld zien uh, waarvan wij dachten... dit kan zo niet langer. Uh, en we sluiten niet vaak veel scholen in Nederland maar uh, hiervan hadden we echt de indruk, uh, dit kan zo niet doorgaan... en dat was ook niet meer te repareren. Nee. Nou, dan zit er maar één ding op, de boel sluiten... en zorgen dat die kinderen op de school terechtkomen... waar ze wel goed onderwijs krijgen. Precies. Nou, Dank u wel voor uw tijd. En heel veel succes komende week, uh, staatssecretaris Sander Dekker. Graag gedaan, En succes dit met het programma. Dit is op zaterdag. Met Christel van Eijk. Ja, in Oekraïne wordt al ruim een maand gedemonstreerd... tegen het kabinet van president Yanukovych. Vannacht was het weer onrustig. Demonstranten gooiden met brandbommen en vuurwerk naar de politie. Frans Lavoy is al jarenlang ondernemer... in een van de grootste steden van de Oekraïne, Lviv. Uh, meneer Lavoy, goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoop dat ik het zo goed uitsprak, anders mag u me corrigeren hoor. Nee, prima zo. Gisteren, ja. goed zo, heeft president Janukovic zich uitgesproken... over de wensen van de demonstranten. Hij is bereid tot kabinetswijzigingen. Dat klinkt heel vaag. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, ik denk, als u het ook vaag noemt... zo zien denk ik ook de meeste demonstranten het. Omdat dat niet in essentie iets is wat men wil, men wil meer... Men wil natuurlijk, en dat hij vertrekt, maar men wil zeker uh, grotere transparantie en terug naar uh, een vorm van democratie voor zijn uh, nieuwe wetten. En uh, totdat dat uh, uh, ja, doorgaat, denk ik dat men niet erg onder de indruk is van wat men toch over het algemeen als wat politiek uh, geharen waar ziet. Ja, ja, dat verklaart dus ook weer de onrust afgelopen nacht. Um, ja. U woont dus in Lviv, hoe ver even voor, voor het beeld is dat van Kiev vandaan? Sorry, zegt u nog een keer? Hoe ver is dat even voor het beeld van de luisteraar van Kiev vandaan, Lviv? Waar u woont? Uh, Lviv is uh, zo'n uh, wat zal het zijn, een uh, 400 kilometer. En is het een heel ander gebied of? Dat nou, is natuurlijk in het westen. het is eigenlijk de hoofdstad van het westen van de Oekraïne. En in die zin uh, zitten daar ook heel veel sympathisanten voor een andere koers dan tot nu toe wordt nagestreefd. Mm -hmm. En in die zin is het natuurlijk uh, anders dan in het centrum uh, van uh, Kiev, waar de demonstraties uh, eigenlijk uh, tot nu toe non-stop plaatsvinden. En dat is minder uh, in de andere steden... omdat die voornamelijk zich zo ook concentreren als ze willen demonstreren... om daarheen te gaan met de bus of de auto. Ja, precies. En, en, en kunt u, uh, u zegt dus minder... kunt u uitleggen hoe het dan daar in de stad gaat waar u zich bevindt, rustiger... Nou, in die zin is het een onderwerp van gesprek non-stop. Dus ze staan ook op het plein, praten in kleine groepjes, soms met velen, zoals afgelopen dagen toen iemand uit Lviv uh, overleden is... doordat hij mishandeld was, uh, um, uh, uitgekleed en in het bos neergezet... en uh, dat niet overleefd heeft. Ja. En er waren zo'n uh, zo 15.000 mensen op zijn begrafenis. En dan zie je hoe ongelooflijk dat leeft. Ook in een, uh, uiteraard in een stad als, uh, als Lviv... Ja. Uh, Oké, okay. nou, uh, nou was het zo dat afgelopen week... de burgemeester van Lviv zijn eigen ontslagbrief tekende. Um, was dat om een statement te maken? En zo ja, wat voor statement wilde hij maken daarmee? Hij heeft uh, geen ontslag aangeboden. Uh, dat heeft de gouverneur uh, van de provincie wel gedaan. Uh, de burgemeester van Lviv heeft gezegd... dat als hier uh, door de politie uh, onjuist wordt opgetreden... Uh, en als ze mensen uit het ziekenhuis halen die eventueel door rubber... Uh, Kogels zijn neergeschoten en daar verzorgd worden, dan uh, geef ik daar geen toestemming voor en zal ik alsnog aftreden. Maar het is ja. niet afgetreden. Oké. Okay. Dan uw zaak. U handelt in, in koffie in de Oekraïne. Uh, is er op dit moment nog wel uh, op een normale manier handel te drijven in het land? Uh, wij zijn uh, een, uh, de grootste Oekraïnse uh, koffieproducent uh, en, en, en verkopen dus koffie uh, in de hele Oekraïne. Mm -hmm. En tot nu toe uh, uh, ja, gebeurt dat uh, nog steeds. Mensen blijven natuurlijk toch ook eten en drinken. Um, waar de problemen zich uh, langzaam maar zeker aan het uh, voordoen zijn... zijn uh, om aan uh, harde valuta te, uh, te komen, zoals dollars waarin je de koffie moet inkopen. Ja. En dat wordt uh, steeds moeilijker omdat uh, ja, die markt uh, toch wel uh, een beetje op zijn kop staat. En wat is het directe gevolg voor u daarvan, merkbare gevolg? Het merkbare gevolg is dat we in uh, de lokale valuta uh, behoorlijk meer voor de voor de dollar moet uh, betalen... en dat die dollar ook maar in uh, relatief kleine hoeveelheden uh, beschikbaar is... en dat je daardoor dus ook beperkt wordt in je totale volume. Ja. En uh, ik weet niet hoeveel medewerkers u heeft? Uh, het zijn een kleine 400. 400. Hoe wordt het door hen ervaren, de situatie in het land? Spreekt u met hen nou, daarover? Dat's... Nou ja, dat, uh, ik spreek geen Oekraïns. En in die zin is dat natuurlijk toch uh, wat je vooral uh, oppakt van het management... Uh, die over het algemeen uh, wel ook een andere taal spreken. Maar je merkt dat het ongelooflijk leeft. En vooral in het Westen is er grote sympathie voor meer democratie... En een blik meer naar het Westen. En in die zin merk je dat, omdat het non-stop een onderwerp van gesprek is. De radio, televisie, de kranten, alles wordt gedomineerd door de discussie. Hoe moeten wij hieruit komen met z'n allen? Ja, ja. Nou is er een groot verschil tussen het Westen en het Oosten van de Oekraïne? U haalt het zojuist al aan. Het Oosten is veel meer op Rusland gericht. Wat merkt u daar in de dagelijkse handel van? Uh, nou ja, wij verkopen uh, in uh, de Oekraïne uh, zowel in het oosten als in het uh, westen. En in die zin merken we daar uh, niet uh, direct iets van. Uh, omdat ja, gewoon de vrachtwagens rijden nog uh, en uh, spullen worden afgeleverd bij supermarkten. Ja. Uh, wat je wel merkt is dat het voor het eerst uh, zowel in het oosten als in het westen toch een... Uh, een behoorlijke mate van onvrede bestaat over uh, de politiek die door het, uh, ja, door het bestuur van het land wordt gevolgd. En dit is niet alleen maar meer beperkt tot het westen van de Oekraïne die uh, daar afstand van neemt. Oké, okay. mag ik u hartelijk danken voor uw tijd Frans Lavoy en ook heel veel sterkte. Fijn, dank u wel. Gisteren keken 1,4 miljoen mensen naar de slimste mens. Straks praten we na met de, de eindredacteur Geert-Jan Bron... de co-host of, of eigenlijk jurylid Maarten van Rossum... en de winnaar Owen Schumacher. Maar nu eerst. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. Met Gert Kluk, goedemiddag. Goedemiddag. Bij redden in de Egyptische hoofdstad Cairo zijn vier doden gevallen. Dat melden Bronnen binnen de veiligheidsdiensten aan het persbureau Reuters... Volgens getuigen gebruikte de Egyptische politie vandaag traangas en schoot agenten met scherp in de lucht. In Cairo wordt gedemonstreerd tegen de regering. Het is vandaag de derde verjaardag van het begin van de revolutie tegen het bewind van Hosni Mubarak. Agnes Jongerius, de voormalige FNV-voorzitter, wilde niet als PvdA-lijsttrekker meedoen aan de Europese verkiezingen. Dat zei ze in het radioprogramma Kamer Breed. Jongerius staat nu op de tweede plek achter lijsttrekker Paul Tang. Jongerius voerde vanaf de zomer gesprekken over haar kandidatuur. Ze wilde niet als lijsttrekker op de lijst omdat ze zichzelf te onervaren vindt. Het kledingbedrijf Timberland betreurt het dat fabrikanten in Bangladesh... de naam van het bedrijf misbruiken en artikelen van Timberland namaken. Timberland reageert daarmee op het bericht dat afspraken... om het werk van textielarbeiders in Bangladesh veiliger te maken... weinig effect hebben. Timmerland heeft de beelden gezien die de NOS in Bangladesh heeft gemaakt. Het bedrijf zegt dat de Timmerland broeken in de reportage waarschijnlijk nepproducten zijn. Ook Toby Hilfiger, dat in de reportage wordt genoemd, beraadt zich nog bij een reactie. En laat ook uitzoeken of het om authentieke of nepproducten gaat. En dat zijn de hoofdpunten. Het was Gert Kluik, dankjewel. Dan door met de verkeersinformatie met John Bakker. Met uh, files op de ring van Amsterdam. De A10 tussen oost en de Koentunnel. Twee kilometer, daar staat een auto stil op de rechterrijstrook. En de hele dag al op de 28 vanuit Amersfoort naar Utrecht... bij knooppunt Rijnsweert, 3 kilometer. Ook daar is de rijstrook afgesloten. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En de N57, Rotterdam Brouwersdam, is nog altijd dicht... tussen Oudorp en Port Zeelanden. En ook dat komt door een aanrijding. WNL op zaterdag. Met Christel van Eijk. Ja, goedemiddag. Dit is dus WNL op zaterdag. Ja, misschien staat u in een van die files te luisteren. In ieder geval fijn dat u erbij bent. Bij mij in de studio zit uh, inmiddels Ernst Daniel Smit. Met hem praat ik, uh, praat ik straks over zijn acteerdebuut in de film De Tolstaanse Bruiloft. Leuk dat je er bent, uh, Ernst nou, Daniel. Goedemiddag. Heel fijn. En uh, we praten u bij over onze actie Wij Nederland. Ja, eerst iets anders. 1,4 miljoen mensen zagen gisteren Owen Schumacher... de finale winnen met De Slimste Mens. RTL 4 startte met het van de oorsprong Vlaamse, Vlaamse programma. Maar het werd pas echt een succes... toen de NCRV het vanaf de zomer 2012 uit ging zenden. In de studio eindredacteur en samensteller van De Vragen... Geert-Jan Bron, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is een belangrijke taak. Hè, de samensteller van De Vragen bij De Slimste Mens. Ja, het programma bestaat natuurlijk uit twee delen. Namelijk de vragen en daarnaast wat we eromheen nog ouwe horen. Ja. Dus de helft... Komt uit jouw brein. Zeg, 1,4 miljoen. Is dat een record? Want zoveel mensen keken er gisteren. Ja, dat is de best bekeken serie van de afgelopen drie seizoenen. Dus dat was, uh, was natuurlijk spannend, omdat het de finale was. Ja. Maar ja, er staan ook wel wat programma's tegenover. Dus we waren wel blij verrast. Ja, ik zie ook wel een trotse glimlach nu. Dat vind ja, ja, ik wel leuk. Ik kan het helaas niet verbergen. Nee, want het hoeft toch ook, uh, ook helemaal niet? <laughs> Hoe verklaar je het succes? Um, nou ja, ik denk dat, kijk, de, misschien wel het belangrijkste... De, de quiz zelf is heel erg goed. Het is een Belgisch format. Het zit heel goed in elkaar. Mm -hmm. En ik denk dat, het, um, ik denk dat uiteindelijk dat de, de producent Ska tv die maakt het voor de NCFV en de NCFV zelf... Uh, uiteindelijk de casting heel goed hebben gedaan. Dus Philip Frerix en Maarten van Rossum, ja, dat is gewoon top duo. Ja, precies. Die zijn wel aan elkaar gewaagd. Ja. Um, Ernst Daniel Smit, ik noemde je zojuist al. Kijk je er wel eens naar? Ja, heel fanatiek met mijn dochter. Ik, ik mis vaak uitzendingen, maar dan ga ik... Uh, s'avonds nadat van een concert terugkomen. En er is al te vinden weer op de uh, uitzending gemist. Kijk onmiddellijk. Hij heeft de finale gemist. Ja die, ja, die gaat vanavond kijken. Oh, sorry dat ik dus verraden heb wie er gewonnen. Want nee, dat maar... wist je wel al. was al zo duidelijk in de media was niet aan te ontkomen. Precies. Goed, laten we even luisteren naar een van de vragen die jij bedacht hebt, Geert Jan. Uh, die, die gisteren in de finale voorbij kwam. Hoe heet het kasteel uit de kuifje reeks waarin kapitein Haddock en professor Zonnebloem wonen? Molensloot. Ja, helemaal goed. Ja, hoe ja. kom je erbij? Ja, dat is heel, heel sneu en ik moet nu echt heel bescheiden zijn. Ik heb uh, 80% van de vragen voor de tweede serie gemaakt. Ja. En in de derde serie zat maar een half jaar tussen. Moest ik ook andere programma's maken. Ik ben namelijk uh, freelancer. Dus deze vraag uh, is niet van mijn uh, hand. Dus ik zal uh, de vragen <lacht> maken. Die, maar ik, het is wel grappig, want deze vraag... We hadden uh, twee mensen die de vragen gingen maken. En hij heeft toen bij ons een soort sollicitatie gedaan. Toen had hij deze vraag. Deze vond ik te gek. Ja. En vervolgens kwam hij met zijn vragen door. En deze zat er maar steeds niet bij. Dus uiteindelijk heb ik hem... Hij heeft hem bedacht, maar ik heb hem uiteindelijk toegevoegd. Maar waar moet een goede uh, vraag aan voldoen? Nou, het leuke is dat... Uh, ja, ten eerste, het, is natuurlijk, uh, het zijn gewoon meer dan duizend vragen. Dus, dus, uh, uh, dus het is vooral het samenspel van de vragen. Hè, dus je wil high en low culture. Dus Aristoteles, maar ook uh, André Hazes. Hè, dat ja. zou leuk zijn. Um, gisteren zat er een andere vraag in over... die ik toevallig wel had bedacht, maar niet dat dat zo'n zo bijzondere vraag was. Maar dat ging over Anita Ekberg. Maar die zat erin omdat ik wist dat uh, Maarten van Rossum... Die was sidekick van het jaar geworden. Ja. Bij de televisiering, maar hij was er niet. En toen had Kim Lee jan van der Meij... Ja, dat is een lang verhaal, maar ik kom die to the ja. Haar, ja. Die had de prijs uitgereikt om 11 uur s ochtends in het café... of 12 uur s ochtends, want Maarten voor 12 uur s ochtends komt niet, staat hij niet op. Dus 12 uur s ochtends. En die had een enorm decolleté. En Maarten vertelde dus buiten de uitzending om... dat hij er zo van in de war was geraakt. Van waar moet ik nou kijken en zo. Dus hij zei, jan ik wil wel eens wat over het decolleté kwijt. Maar ja, dan ga je niet natuurlijk een rechtstreekse vraag... over het decolleté nee. stellen, dus via... La Dolce Vita, Ja, nee, De, de, de Trevi-Fontein. <laughs> Annika was het antwoord. Martialo, wie heen, wie heen. <laughs> zo, kon, zo kwamen wij <laughs> uit bij het decolleté En gisteren was geweldig, want toen moest Magriet uit gaan leggen... hoe moet, moet je er wel of niet naar kijken? En hoe lang dan? Nou, daar kwamen ze dus niet uit. Toen ging Owen, die ging, ja, het gaat ook om de intensiteit van de blik... Nou. Dat is natuurlijk, nou. dat, daarom is de vraag dan goed, omdat je er ook nog hele leuke tv omheen kan bouwen. Ja, dat is leuk. een mooie anekdote ook. Ja, maar stel maar nou dat we de kranten van deze ochtend nemen. Ik ja. neem aan, de krant ligt voor je ja. neus en je bent er doorheen aan het scrollen. Een vraag die vandaag had kunnen ontstaan. Ja. Nou, uh, kijk, het is zo met dit soort dingen. Soms ben je helemaal niet mee bezig. Maar op het moment dat ik als er een nieuwe serie komt, ga ik de vraag wel weer doen. Want het is het leukste wat er is. En als je dat openzet. Ik begon al vandaag, ik liep in de supermarkt. En toen hoorde ik Robert Long. Nou, ja. ik ben opgegroeid met kleinkunst. We hebben Robert Long nog helemaal niet gedaan. Nou, dat zou een heel mooi collectief geheugen zijn. Misschien met Lea Nou, het is voor een Nederland 2-kijken ook leuk. Ze begint nu al zin ja. te krijgen. Heel mooie um, kalverliefde, het liedje. Heel ja. mooi. Ja, prachtig. Nou, zo, als je dus open staat, Toen ging mijn dochter, die was uh, uh, vanochtend die was heel erg... Uh, die begon een beetje te piepen. Dus mimi, mimi, mimi. mi ja. Toen dacht ik aan de uitvinder van de Muppet Show. Ja, precies. Die moet altijd paperclips eten. Ja, ja zie. Ja. Dus nou, dat is heel uh, leuk. En ik las de krant en het blijkt nu dat na Philips... Misschien een leuke vraag, kijk, of Ernst de krant gelezen heeft. Nou ja, Ernst, e ga er oh, even voor zitten. Even, ik, even je auditie voor de slimste wens. Ja. Nee, na, na Philips en na Apple is er nu een Delfts bedrijf... en dat heeft de belangrijkste designprijs, de Oscars van de design. En van de design heeft hij gewonnen. Welk product? Ernst begint te shaken, ik begin echt te shaken. en te ja, ik zuchten. Kan. Ik heb geen Delfts want omdat ze dat helemaal vernieuwd hebben. Nee, dat is niet goed. Weet jij het antwoord? Nou, ja, weet je, onder druk presteer ik met dit soort dingen echt heel slecht. Ja, ik je er goed aan. Ja, ja, precies. Maar beide volledig... Uh, uh, de, misschien bent. moet je dat Owen vragen. Dus ja, ja, lijn, misschien met Owen. Wat is het nu? Nou, laten we naar Owen gaan inderdaad, want die hebben wij toevallig aan de telefoon. Ja, Owen, allereerst van harte gefeliciteerd met je overwinning natuurlijk. Ja, hartelijk dank, hartelijk nou, dank. Weet je het antwoord of kreeg je het maar half mee? Ja, nou ja, ik weet het. De, de, de, de uitvinder zat gisteren in De Wereld Draait Door. en heeft een condoom uitgevonden. dat oh, oh, je, weet je. Zo om, uh, uh, In het donker om kunt doen. Ja, ja, precies. Wat was je tactiek? Wat mijn tactiek was? Ik probeerde zoveel mogelijk antwoorden goed te beantwoorden. Dat ja. was het eigenlijk... Ja, <laughs> nee, maar dat probeert heeft, iedereen, maar wat zat goeie, erachter? He? Ja, nee, er dus zat voor de rest niet zo heel veel achter. Ja, de zorg dat je er niet te lang over doet. Dus als je het niet weet, als je denkt dat de <lacht> tijd die je ermee kwijt bent om het erover na te denken langer gaat duren dan het antwoord, mm -hmm. dan maar passen. En welke vraag is je het meest bijgebleven? Eh... Uh... Ja, dat uh, was een, een vraag in de tweede aflevering. Toen uh, in de eerste aflevering had ik daar gezeten... samen met uh, Waldemar Torenstraan. Die had me net een heel verhaal verteld... over dat hij eigenlijk had willen spelen in uh, de film Het Bombardement. Ja? Wat uiteindelijk Jan Smit is geworden. En dat hij dan de rol had willen spelen. Uh, maar dat er dan een andere bokser was geweest... namelijk Bep van Klaveren. En hij vertelde iets over de geschiedenis van Bep van Klaveren. En dat ah. deed dan een belletje. Ik, ik wist het wel ongeveer, maar niet precies. Maar in de volgende aflevering kwam de vraag... Wat weet jij over Beth van Klaver? Nou, ja. Dat had ik dus net gehoord. Het begin is geluk. Dat is wel echt een, een, een moment dat je denkt, oh, soms heb je ook even geluk nodig. Nou. Hey, twee weken geleden zagen we dat je als tweede uit Wie is de Mol werd, werd gestuurd. En dit is dus een, een revanche. Zo moet het voelen, denk ik. Nou, ja, het is wel een prijs erop te wonen. Ik had liever ook nog eventjes wat langer in Wie is de Mol gezeten. Maar dit was wel een soort van genoegdoening. Omdat ik daar ook wel vond dat ik het gewoon dom gespeeld had. Dus... dus dan denk je, ik ben toch niet gek. En dan is het wel leuk dat je dan zo'n spelletje dan wel weer wint. Oké. Okay. Nou, geniet van je succes en bedankt Owen voor je tijd. Ja. Um, trouwens nog even, even ik draag... wil één ding zeggen. Ja, Owen had een hele goede tip van andere kandidaten... die hij blijkbaar zelf vergeten is. Maar, Vertel. Uh, wat een hele goede tip van hem was... Dat vertelde, dat vertelde andere kandidaten dat ze dat van Owen hadden gehoord. Dat op het moment dat je het niet weet... Hmm? weggooien hoofdvrij Want mensen blijven gewoon in hun ergernis zitten dat ze ergens niet op kunnen komen. Oh. En dan uh, uh, komt de volgende vraag en dan denk je nou, shit, waarom wist ik dat nou niet? Dan ben je weg. Dus het is echt wat dat betreft schakelen. Ik weet ja, het niet. dat is door. toch een tactiek inderdaad. Ja. Laten we even naar uh, jurylid Maarten van Roos ja, gaan. Ja, ja. Het geheim van het succes van het programma nou, ik wou net vragen in hoeverre is hij daarvoor verantwoordelijk, maar ja. dat weten we nu dus. Um, uh, ik kan me voorstellen dat kijkers inschakelen speciaal voor dit soort momenten. Metal. Is dat wat voor jou, uh, oh, Tania? Ja, ik kan zo meezingen. Oh, ik ja, ben ja, mee groot fan van Metallica. Ja. Ik vind het afschuwelijk. Oh. <laughs> ik weet niet of je dat weet, maar er zijn enorm leuke proeven gedaan... met koeien, met de melkafgifte. Oh, ja. en de muziek die je daarbij kunt draaien. Ja. En als je Mozart draait, geven ze extra melk... en als je heavy metal draait, geven ze helemaal geen melk meer. Nou, meneer Van Rossum, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jurylid, eenmansjury. Wilt u niet liever zelf meedoen met het spelletje? Nee, absoluut niet, zeg. Het is, het is vol met achterlijke vragen over popmuziek en, en sport. Dus ik zou er niet veel van terechtbrengen. <laughs> maar u bent wel jurylid, dus u heeft wel enorme kennis. Want anders mag u geen jury worden, natuurlijk. Nou, zo zou ik het zelf niet formuleren, eerlijk gezegd. Oh. Het is vaak niet al te verstandig om, om diep in te grijpen in de, in de procedure van het spel. Want het zit ingewikkeld in elkaar en dan loopt een soort computer. En uh, echt alleen in uiterste nood uh, zal, de, zal de juryvoorzitter daar iets aan doen. Want anders zal de hele opnameploeg je vervloeken als je dat uh, regelmatig doet. Ik draai even naar Geert uh, Jan. Uh, kan jij dus dan de taak van Mark. Namelijk om min of meer chaotisch commentaar te leveren. Chaotisch ja. commentaar zegt ja. hij zelf. Hoe zou jij het omschrijven? Nou, Maarten weet wel echt heel veel. Dus uh, uh, het leuke is natuurlijk... bijvoorbeeld als we net de condooms hadden... Dan zou het toch leuk zijn van... goh, Maarten, een condoom met vleugels. Dat hoor ik Filip wel zeggen. Dat jij dat nog mag meemaken. En dan weten we niet wat er komt. Maar het gekke is of het nou gaat over Ronald Reagan... of over wanneer uh, Maarten voor de laatste keer de badmuts heeft gedragen... of over Canariepietjes. Je krijgt negen uh, uh, van de tien keer toch een fantastisch verhaal. En dat is natuurlijk... Um, ja, dat, ik vind het fantastisch. Mensen denken ook altijd dat Maarten een brompot is, maar het is een hele. Ik zit op afstand nu, dus ik kan het nu gewoon zeggen. Als ik hiernaast me zou zitten, zou ik het niet durven. Voor mij, Maarten, ben jij gewoon een hele leuke opa. Ah. <laughs> ik ben een leuke opa, maar dat sluit niet uit dat ik onder andere omstandigheden een volledig verantwoorde brompot ben. Ja. <laughs> ik denk dat dat ja, dat is een heel groot probleem van de Nederlandse media dat er aanhoudend, voortdurend gelachen wordt om dingen waar niks om te lachen valt. En daar doe ik niet aan mee. Vindt u, meneer Van Rossum, dat uh, Owen een terechte winnaar was gisteravond? Ja, dat vond ik. kijk, hij deed het vanaf het allereerste begin, deed het enorm goed. En de studie van de winnaars leert ons eigenlijk dat, dat, dat de winnaars vaak toch mensen zijn die op het toneel hebben gestaan. Ja, precies. Ja. Die snel kunnen reageren, Komiek. die associatief denken. En die uit hoofden van hun, hun optreden uh, in feite ook het nieuws van de afgelopen jaren goed gevolgd hebben. Die drie dingen lijken vrij bepalend voor succes in de quiz. Oké, okay, goed zo. Hartelijk dank, meneer Van Rossum. Um, ik kijk heel even naar, naar Ernst Daniel. Oh. Want ik, ik bedoel, hij kijkt dus iedere avond... hoorde ik zojuist, jij vroeg hem net om even auditie te doen. Zijn jullie met elkaar aan het flirten... en zien we in een volgend seizoen wellicht... Ernst, daar nou, terugkomen. Ik denk, denk niet dat ik het durf. Nee, nee maar de, de maat heeft wel gelijk. Als je, als je uit het theater komt en, en op het podium staat... dan moet je vaak je rollen invullen. En moet je moet je kaders hebben van ja. waaruit je kunt putten. En dat, is, dat kan het nieuws zijn. Dat kan kunst zijn. Dat kan voetballen zijn. Dat kan schaatsen zijn. Dat kan alles zijn om je rol in te vullen. En dus heb je een vrij brede ja. kijk op dingen. Ik wil niet zeggen dat je overleven goed in bent. Maar als je, als je vragen, een met, zou je... Ik weet niet of ik het zou durven. Want ik ben bang dat als ik op een Moment Supreme daar zit... tussen dus dat... allemaal slimme dingen... dat ik denk, oh, wat ben ik een eikel? Ja, maar <lacht> de, de, de, het verschil is natuurlijk... Je, zijn, in die laatste week wil je winnen. Maar het is natuurlijk ook gewoon leuk om mee te doen. Het is ja. fantastisch. En, uh, kijk, en er zijn uitzonderingen. Dus deze regel die Maarten net schetst klopt wel redelijk. Maar uh, we hadden dit keer een rapper, Chef. En dat is, dat is iemand die, die fantastisch. Die fantastisch, maar die Absoluut. wist alles van. En die had een, uh, geloof een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. Ja, ja. Maar die wist echt op echt breed niveau. Ja, we zijn ja, van ieder mij... weggekomen. heel ver gekomen. Het is ook een creatief jongen. Ja. Sorry, grondig. Ja, we ja. kunnen er uren over doorpraten. We worden allemaal enthousiast, merk ik. Ja. Maar in ieder geval super leuk dat jullie er waren. En hopelijk tot een, een volgend seizoen. Ja, het zal vast, hè? Ja. Het zal vast. <laughs> heel goed. Zeker. En mode Fred van Leer die heeft het druk. Want dit weekend bezoekt hij 16 shows op de Amsterdam Fashion Week. En is hij ook nog eens ambassadeur voor Make-A-Wish. De stichting die wordt gesteund door WNL in de Wij Nederland-campagne. Uh, we hebben Fred en een lijn. Goedemiddag, Fred. Een hele goede middag, lieve mensen. Nou, u, hè? <laughs> het is lekker rumoerig. Waar sta je op dit ja, moment? Sorry, het is echt... Het is, ik sta midden tussen al het mode geweld inderdaad, in Amsterdam. Dus het is een beetje rumoerig. Mijn excuses is alvast. Maakt niet uit. Welke show vind je tot nu toe het best? Um, uh, nou, dan moet ik zeggen Jan Boulo, Die heb ik gisteravond gezien. Uh, de de, de, de, de sluit, af, afsluiting van gisteren was waanzinnig. Echt heel stoer, heel sexy. Um, gewoon Jan Boulo zoals hij is. Ja, waanzinnig. Oh, Mooie commerciële show, absoluut. Uh, waarom is het belangrijk dat Amsterdam haar eigen Fashion Week heeft? Nou, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is... dat we als, als Nederland uh, dit heel erg moeten omarmen. We hebben natuurlijk Milaan, we hebben Parijs... we hebben, uh, we hebben uh, New York um, en Londen... maar en heel veel mensen vragen of ja, wat is, Am wat is Amsterdam nou? Nou, wij hebben heel veel talent hier in Nederland, kan ik je vertellen. Ik heb uh, vandaag alweer vier, show vier shows gezien en ja, mijn mond valt af en toe echt open. Ik denk, jongens, jongens, aan het een talent. Echt nou, geweldig. Heel goed. Naast je werk als uh, stylist ben je ook uh, zeer actief als ambassadeur hè, voor Make-A-Wish. Wat, wat doe je allemaal ja. voor ze? Uh, nou, ik, uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik ben naar buiten, draag ik uit dat ik, uh, dat ik inderdaad veel uh, voor hun doe... En, uh, en ik uh, mag ook wel eens, en dat, dat vind ik echt mogen... ik mag ook wel eens uh, wensen vervullen voor kinderen die met mij willen shoppen. Of, of, of, uh, en dat is. En welke heeft de meeste indruk op je gemaakt? Nou, de laatste, dat was Alcira. Dat is een meisje die, uh, uh, die is heel erg ziek. En die wilde heel graag een VIP-treatment een hele dag... lekker shoppen met haar, met haar uh, ouders en haar zusje. En die werd in een gele hummer in Rotterdam over, over de Leijma gereden... En, uh, wij gingen shoppen, een, mooi, een, mooi, een mooie overnachting in een zinnig hotel. En wat ik, wat ik zie, wat ik meemaak, ik heb het meisje ziek. Als zo'n jong kind ziek is, dan is, een hele, dan is eigenlijk de hele familie ziek. Dus en op zo'n dag, um, uh, ja, vergeet ze gewoon even helemaal uh, uh, dat ze ziek zijn. En, en daar hebben we het ook helemaal niet over. Het is echt zo leuk. En helemaal als je daarna nog uh, hoort van Asira van Alfred, ik heb zo'n bijzonder leuke dachten aan. En als ik de foto's kijk, heb ik heb, heb, heb hier een, een, een glimlach op mijn gezicht. Nou ja, ja en wat voor mij is het een ontzettende kleine moeite... om, om een middag vrij te, te boeken. Precies. En, en voor, voor die mensen is het, is het een feest. Dus ja, te gek om daar voor Make-A-Wish uh, me in te zetten. Nou, Fred, hartelijk dank voor je tijd. Um, voor meer Heel informatie graag gedaan. over hoe jij uh, bijvoorbeeld Make-A-Wish uh, kan steunen... ga je naar www.wijnederland.tv. Straks uh, praten we met uh, Ernst Daniel Smit. Die uh, zit al in de studio. Je hoorde hem zojuist al even voorbijkomen over zijn acteerdebuut. Maar nu eerst even muziek bij WNL op zaterdag van We Are Young. Give me a second, I...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 Bekend Nederland kan aankomende maandag weer de kostuums... en de galajurken uit de kasten halen. Althans, euh, nou, laten we ervan uitgaan Volk en hopen een smaak, dat het ja, gebeurt. Een smoky. Ja, precies. Maar in Nederland ja, maar denken de we al gauw... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar het mag wel eens af en toe. Jawel. Want uh, maandag dus, in Theater Tuschinski... Tushin, uh, de première van de Nederlandse romantische comedy... De Toscaanse Bruiloft. Met de uh, hoofdrolspelers Jan Kooijmans, Lieke van Lexmond, ja. Simone ja. Kleinsma. Nou, die zijn allemaal al wel eens voorbijgekomen ja. op het Witte Doek. Maar nieuw is. Maar nieuw is. <laughs> Ernst Daniel Smit, Ja, je acteerde ja, nu met deze film film, zeg. Ja, het is leuk. Ben je nerveus voor de, nou, de première? ik heb één keer eerder een soort van televisiefilm gedraaid met uh, Tiet van Lijven. Nee, dat is een achterhoeksdrama dat uh, van André van Duur heeft gemaakt. Heel langzame, Pasolini-achtige film. Ja. Heel mooi, op film opgenomen. Maar dat heeft niet echt gescoord. Maar dit is dus echt een bioscoopfilm waar ik voor het eerst in te zien zal zijn. En... Uh... Ik ben samen met Simone bestierden wij een huwelijksboerderij en daar is uh, Sophie van Oever. Die is prachtige, prachtige actrice. Is mijn dochter en die accepteert Simone niet als mijn nieuwe vrouw. Want oh. mijn vrouw is vroeg overleden. Nou, het heel leuk. Binnen dat drama begint een heel scala van mensen die komen daar trouwen en dat zijn allemaal moeilijke dingen allemaal. Moeilijke, moeilijke. Maar ja, een laten superleuke we even film. Uh, de trailer erbij pakken. Even oh. luisteren. Ik geloof er niet in. In hun huwelijk. In geen enkel huwelijk. Wat voor tijd leven we nou als zelfs een weddingplanner geen man kan vinden? Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Ik ga even een wijntje drinken in het dorp. Alleen? Nee, het melflam. Oh, nee, De mijnen zijn allemaal gedoofd. Nou, je speelt dus de vader van die dame die daar uh, op ja. de huwelijksboederaar... Ja. Um, um, moest je nou auditie doen voor die rol? Nee. Home? Nou ja, auditie. Je moet altijd even kijken of de chemie er is. Hè. Als je met, met mij was Simone Kleins... maar die ken ja. ik natuurlijk al jaren vanuit de musical circuit... hebben samen Sweeney Todd en Les Miserables gedaan. En zij was zelf gekomen om tegen te spelen. Dat zegt dan een hele hoop. Dus, dat dus is zij heeft tegen dus. de regisseur gezegd... ik wil Ernst Daniel... Nee, maar ja, ze hebben met elkaar gesproken. Ze hebben gezegd, waar neem je daar ernst niet voor? Oh, nou, we zagen elkaar bij een première in de, in de Lamar... Toen werd ik op de schouders getikt door Jan Nijnhuis. Ik heb een, misschien een leuke rol voor je. Vind je dat leuk om te doen? Ik zei, nou, hartstikke leuk. Dus uh, ben ik ben er naartoe gegaan en het was klaar. Ik denk dat heel veel acteurs stinkend jaloers op je zeiden... als het zo makkelijk zou gaan iedere keer. Dat je ja, maar je ze, ze, zochten, ze zochten iemand zoals ik, weet je wel. Niet elke acteur is zoals en, ik. En wat ben jij dan? Groot, stevig, te zwaar, grijs, oud... Bejaard, <laughs> uh, asexueel. En noem dus zeg maar, alles waar, waar, waar al die sterren zo hard voor vechten, heb ik al afgelegd. <laughs> Heel goed. En heeft Simone je geholpen met acteren? Ja. Was toch, uh, wat heeft ze dan bijvoorbeeld echt je gezegd? Oh, Simone heeft tegenover mij zitten te acteren. Ik moet een scène spelen. En dan mm -hmm. speelt ze echt terug. Dus niet zo dat je tegen een groene wand speelt. En het doet alsof. Ze heeft echt me gevoed. Ze heeft me echt geholpen. En ik ben Simone eeuwig dankbaar dat ze dat gedaan heeft. Want niet elke acteur doet dat. Die komt voor een casting speciaal naar een bureau toe. Maar Simone en ik hebben een hele dikke klik uh, op het werk en ja, dat, dat is helemaal te gek. Goed, nou heb ik uh, de trailer met veel interesse zitten ja. bekijken. Ga jij nou dood in de film? Sst, maar, ja, maar als je de trailer schaar. kijkt, zou je zoiets kunnen je concluderen? Kunnen, en, en ja, op een gegeven moment zie je me op de achtergrond helemaal in elkaar stort ja. in de keuken. Daar vervolgens trouw ik en in één keer is het een begrafenis. Ik heb geen idee wat er tussen allemaal oh. gebeurt. Ik vind het wel heel erg spannend. Nou, nu dus eigenlijk dus de tweede film, hè, in de pocket. Uh, smaakt dit naar meer? Ik zou het heel leuk vinden. Ja? Ik zou het heel leuk vinden als de regisseurs denken dat ze met me kunnen werken. en dat ze vertrouwen op wat ik doe. Zou ik het heel leuk vinden. Wat voor iets zou je noodzaam. dan willen doen? Is er iets, al, heb je al iets in gedachten waarover je fantaseert? Dat je denkt, nou, ja, ik zou met Simone wel eens een, uh, een soortement van. Uh, wat nou in de theater staat, een Golden Pond, weet je wel. Dat, uh, het, uh, Henry Fonda en Catherine uh, Hepburn, die beroemde film. Ja. Zoiets zou ik wel eens willen doen. Ja. Lijkt me heel leuk. Iets waar ik de tijd krijg om te ontwikkelen. Want in een kleine rol moet je vrij snel ontwikkelen. En dat is. En zijn er al mensen die naar de film gekeken hebben. en jou al feedback hebben gegeven? Want... Er zijn mensen geweest die vonden het. Uh... Ja, dat klinkt zo naar... Zeg het, maar maar dat het, het bijzonder. Bijzonder? Ja. Dat is leuk, hè? Dat is, ja, het is toch leuk als je gewaardeerd wordt. Dat is een fijn compliment. Zeker in een, zeker een nieuwe, nieuwe, nieuwe manier van werken. Ja. Nou, over muziek, hè? Want de, ja. de muziek voor de film is door André Rieu gemaakt. Ja, behalve Met... dit nummer wat we net hoorden. Hè? Ja, behalve dat. Ja. <laughs> Jij bent natuurlijk eigenlijk zanger. Zing je ook in de film? Ja. Oh. Ik ga... Ik uh, bedoel, het is, een, het is een, een, een... Ik heb in mijn personage heb ik een hartprobleem. Het hartprobleem leidt ertoe dat tussen mijn benen niet al te veel meer gebeurt. Oh. Ja, dat oh. is vervelend. Oh. oh ja, is hart, ja, dat dus is letter, op, Als ja. je nou een man hebt, vraag je of hij een hartprobleem heeft. <laughs> en op een gegeven moment lukt het <laughs> toch... Lukt het toch? Lukt het toch? En de avond lukt het. Oh. En dan zie je de volgende ochtend zie je ze achter elkaar aan jagen. Funiculi, Funicola, funicoli, funicoli, Funicola <laughs> achter elkaar met potten en pannen. Keten, heel gezellig. Oh, wat goed zeg. Het is echt een film voor de hele brede groep. Het is niet alleen maar zoals met Flieverig beat voor de jonge meiden, die zijn van jouw leeftijd. Nee, ook mijn leeftijd kan enorm genieten van die film. het is echt een hartstikke mooi gezinsfamiliefilm. Ja, en wat vond je van de muziek die André Rieu verder uh, gemaakt heeft? Het is bewerkte muziek van dingen die al bestaan. Ja. Voor een groot deel. En dat heeft hij meesterlijk gedaan. En dat, ja, het, het voelt wel in die zin vreemd. dat ik denk dat je in de Toscane bent in een gebied wat eigenlijk niets te maken heeft met Weense muziek... daar vind ik het wel een beetje alien. Ik had liever een lekker beetje Paolo Conte te werk gehad. Weet oh. je wel, zo'n ja, ja, ja, geile Italiaanse muziek. Maar ja, het dat is, dat is, dat is anders geworden, maar het, het is heel erg goed gedaan. Nou, dat is misschien ook juist wel verrassend Daar Vind ik ook. Maar je hebt uh, internationaal succes uh, te pakken, want in, in Zuid-Korea is de film al verkocht. Echt waar? Ja. En ik heb begrepen dat dat te maken heeft met de looks van... Jan Kooyman. Nee, ja, niet, dat is een jouw looks, niet van oh, niet jouw niet voor mij. mij. Nee, je wordt bedankt. Ja, de Gezellig. De depressie sluit weer toe. <laughs> maar wat vind je ervan? Nou, als je Jan in de film ziet... kan ik me wel voorstellen dat de Koreaan er gek op zijn. Een man is bijna twee meter lang. Heeft een lijf waarvan je kunt dromen. En uh, prettig hoofd. Hele lieve man. En acteert ook hartstikke goed in de film... Ja, ik had het vroeger met Claudio Cardinale in Once Upon a Time in the West. Ja. De hele dag zag je die bruine ogen voor me. En a die long time prachtige decolleté. <laughs> goed, um, er zijn al, dit is de acteeruitstap. Ja. Je bent op dit moment in het theater te zien met je dochter. Hè? Ja, voor elkaar in het programma. We, we, uh, we staan in Amsterdam volgende week. En door, tot 19 april, zo'n beetje in het, in het hele land. 25 concerten nog. En uh, het gaat over vaders en dochters. Nou, dat klinkt dat heel erg herkenning. goed. Herkenning. Veel plezier. Nou, ook de aankomende wel. maandag, hè? Succes. Trouw voor de film. <laughs> Weten ondernemers ook in de politiek van aanpakken? Straks spreken we een ondernemer die de lokale politiek is ingegaan. Maar nu eerst het nieuws met Gert Kluuk.